We gaan verder met het gedeelte van Brit Hadasha, pagina sh, pagina zes. Uh, de oud waw waw is ook zes. Gishamru Lachem. Miasot sit khatchem, lifnei, bnei adam, leheraot lahem, ki im ken. De volgende regel: ein lahem, et mi etavichem shabashamaim. Kijk nou geweldig wat hij ons, welk advies geeft hij ons, en waar. Eigenlijk de hele wereld. Um, geen gehoor aangeeft. Zie je. Men spreekt. Ja wij zijn. Wij uh, geloven in Jezus. cetera, Maar wat hij nu zegt. Doet men niet. Let op. Let op goed. En dat is niet alleen dat. Dat wij wezen op iemand anders. Dat moeten wij wezen binnen onszelf. Dat wij moeten het wel wel doen wat volgens zijn advies. Want de hele bedoeling van onze studie is om uh, steeds te zoeken en te komen tot het eeuwige leven. En het is gegeven aan elke mens. Steeds corrigeren, steeds op zoek gaan, en dat betekent zoeken, betekent Correcties doen, bijstellingen doen. En dan ontvangen. Het, kan, het is in een, een mum een van tijd. Je hoeft niet te zoeken lang. Het is in een mum van tijd omdat je omdat in staat om dan weer te corrigeren en te komen tot het eeuwige ritme. Het ritme van het, de eeuwigheid. Dat is wat we leren in Yeshua. Yeshua verandert niet. Let op. Wat hij zegt. Hij zegt, waakt. En euh, of ziet toe, kan je ook zeggen, beter nog. ziet toe om jullie recht, daden van rechtvaardigheid euh, niet te doen voor de mensen. Voor het gezicht van de mensen, om opgemerkt te worden, de Heraot, om door hen opgemerkt te worden. Die hem ken, want indien het zo is, doe je zo, dan sachar, dan heb je geen loon. Meetaviehem Shabbashamaiim, van je vader die in de hemelen is, van jullie vader die in de hemelen is. Duidelijk, betekent, wat betekent loon? Dan heb je geen loon. Als je doet voor de andere mensen, dan ziet de schepper niet wat je doet. Betekent, dan is dat jouw acte, daad van rechtvaardigheid is geen geestelijke daad. Duidelijk, geen geestelijke daad. De geestelijke daad is alleen maar wanneer je doet en zonder dat jij verwacht dat anderen uh, zullen dat opmerken. En dat is moeilijk. Zie? Daarom gaan ze allemaal naar kerken, naar synagoge, om opgemerkt te worden. Iedereen ziet het. Als je komt naar een synagoge of naar een kerk, natuurlijk word je opgemerkt. Hoe kan je dan, alles wat je ziet daar, met uh, welk gezicht je dat dan dat, met welk gezicht dan ook. Jij bent altijd bezig met de ander. Daar. Terwijl de, de tijd is. Voor een gebed. En wij zullen geweldig leren. Wat gebed is. Volgens Yeshua. Maar dat is ook een van de. Belangrijkste. Uh, waarschuwingen van Yeshua. Om niet, om. niet op die manier. Om te gaan. Met je daden, de goede daden die je doet. Want dan betekent het geen loon van de vader uit de hemel ontvangen. Betekent geen loon, betekent een loon. Wat is een loon? Een geestelijke vooruitgang. Als gevolg van de overeenkomst naar eigenschappen. Met je vader die in de hemelen is. Hij is gever. Dan moet ik ook geven, maar als ik opgemerkt wil te worden, betekent het, ik wil ontvangen. De regel 2, of het vers 2. Lachen, ze gaatse daka. En wat ik zei dan, van acte, van daad, van rechtvaardigheid, betekent, kan ook betekenen, liefdadigheid, ja, als de... En dat je geeft aan liefdadigheid, kan ook betekenen dat. In het bijzonder. Lachen, bas, tzedaka. basot, lefanecha, de volgende regel, bashofar, kasher yasuo, ha, chanefim, bevateik leman leman lemani otam, de volgende regela nashim Amen, om erani lachem. Hema nas u et scharam. Twee, lachem daarom. ba'sot gaat wanneer jij acte van rechtvaardigheid doet, of onder andere liefdadigheid. Ayutariyu, schreu nit lefanecha. So, kegnawud in the breu stad. Schreu nit, schreu uh, it nit ayut for yau bashofar in bazayn. Kasher yasu achanefim, so as de haikhilars dat do. Bevate ich nisiyot in hun sinahochim. Uva, uva, en op straten. Le mani halalotam, opdat men mensen hanashim, opdat mensen hen zullen prijzen. Amen, omer ik zeg u, waarlijk zeg ik het jullie. Hema nasu et, nasu et scharam, zij dragen al hun loon. Wat betekent, ze dragen al hun loon, betekent, ze ontvangen al hun loon. Ze hebben geen uh, loon van uh, de Vader in de hemel nodig. Ze dragen al hun loon, betekent, dat zij al loon ontvangen door, uh, door gevoel, het gevoel dat zij opgemerkt worden. Dat betekent, dat zij al loon ontvangen de, de hun Wens om te ontvangen voor zichzelf, krijgt een vulling. 3. Vata, basothatse daka, alteidas molcha, et asher osa iminecha. Vata, marjai, basothatse daka, vanirjain. Liefdadigheid, liefdadigheid, doet. Of gerechtigheid doet. altijd da smolcha laat jouw linkerkant. Staat niet de linker zak, maar de, uh, jouw linkerkant laat niet uh, weten wat jouw rechter doet. Wat betekent dat? Waarom linker en rechter? Weet, wij weten dat, waarom linker en rechter. Laat de linkerkant jou niet weten wat de rechter doet. Nee, maar waar de, de linker en de rechter? De linker moet niet weten wat de rechter doet. Dat betekent... betekent... Dus... Dat... Nee, betekent dat niet. Betekent dat men... Uh, letterlijk... Is betekent duidelijk, dat betekent dat duidelijk, dat betekent dat je niet uh, weet aan wie je geeft en wie ontvangt enzovoort en op deze manier. En betekent, de linker moet niet weten wat de rechter doet, wat betekent dat? Hoe kunnen we dat zeggen, nu weten we dat wel, wat betekent de rechter, rechter en de linker? Wie is de gever? Wie is de gever? Nee, maar de rechts en links. Wie er geeft aan wie? Rechts aan, aan links of links aan rechts, wie geeft? Wie is de ontvanger? Linkers, links is al ontvanger, ja of niet? De rechts is gever. Dat heb ik of niet. Dus de link zegt, wat zegt hij ons? Laat jouw linkerkant, dus jouw ontvangende kant, niet weten wat doet jouw rechterkant, wat, wat doet jouw gevende kant. Dus eigenlijk uh, betekent dus een overeenkomstreigenschap, nee, hier is het, nee, hier is het dat niet. Hier is het juist dat. Uh, alles is in één mens, duidelijk. Dat is niet projecteren op de intermenselijke verhoudingen. Natuurlijk moet het die ook dan zijn, maar wij spreken altijd van één mens. Dus, jouw linkerkant, linker jouw ontvangende kant, moet niet weten wat doet jouw gevende kant. Dus, moet niet weten wat, wie de gever is. Punt. Hier. met andere woorden, zelfs binnen jezelf moet het zo zijn dat de, gever moet niet, de ontvanger moet niet weten wie de gever is. Zo bescheiden moet je zijn van binnen, zelfs wil jij dat de, jouw vader in de hemel uh, dat zou opmerken, in de zin van dat jij overeenstemming de regenschappen zo verkrijgen. Om dat te doen, dan moet je dan op die manier dat doen. 4. Lemant, die jeetzit, Dat is wat hij verder gaat, want hij gaat, gaat, nog niet nog niet klaar. gaat, gaat, gaat, gaat, gaat, gaat, gaat, ik mag Lemantig Le zit, kat ha, op opdat jouw liefdadigheid, baseter, zou in geheim zijn. Waar wiega, haro eepa, en jouw vader, die ziet, wat verborgen is, in het verborgen, misschien nog kan je zoeken, en jouw vader, die in het verborgen ziet zal jou belonen. Deelijk, beloning moet komen van Hashem, van welke beloning, overeenkomst naar eigenschap. Zie je? En jouw rechtvaardigheid, jouw liefdadigheid een acte van rechtvaardigheid, moet in, verbor, in het verborgen zijn. zie je dat en het is zo so sterk dat zelfs uh, ten aanzien van Hashem de mens moet een leggen gaan moet, heet het zo'n begrip moet zelfs ten aanzien van Hashem de mens moet bescheiden omgaan met Hashem ook wanneer jij geeft aan Hashem en dat moeten we altijd alleen maar dat te doen dat wanneer je geeft aan Hashem, ook dat moet bescheiden, op de bescheiden manier zijn. Dat jij niet van binnen schreeuwt, als het ware, of een houding hebt van een schreeuwende houding. Van, dat je een bazuin uh, blaast, als het ware, dan uit dat jij schreeuwt uit dat jij geeft aan Hashem. Ook dan van binnen moet je zelfs bedekken dat om als het ware voor Hashem, dat jij hem geeft. Dat is erg fijn. De waarheid is alles behalve wat de mensen doen. En dat is wat leren wij van Yeshua. Vijf. Zie je wat betekent bescheidenheid, wat hij ons leert eigenlijk, de bescheidenheid. We hi tit palel, ait hi khanefim. De volgende regel hao havim lehit palel, bamba am dam, bavateik uwafinot uva leman jera uli de volgende regel Adam. Amen, omer en Hema nasu et secharam. Vijf. We gehe het paleren wanneer jij zal bidden. Ate hieke wees niet als huichelaars, als schijnheiligen. Aukavim legit palel, die het liefhebben, om te bidden legit palel, boamdambe wat hij ook niet Terwijl zij staan in de synagochen, uwe pinot asfakim en op de hoeken van de marktpleinen. de manier waarop u dat... De mensen naar hen zo, zouden, op de, de, op dat, om, om zich aan mensen te vertonen. Dat is wat zij doen. Amen, Omer er ik zeg u, waarlijk zeg ik het, zeg ik het jullie. Hemanas, Oetzharam, zij dragen hun. Beloning, natuurlijk ontvangen zij hun beloning, dus zij zegt, zij dragen hun beloning, wat betekent dat? Dat zij ontvangen zijn beloning, zij hebben al beloning, hun beloning is dat men naar hen kijkt, dat men hen waardeert, enzovoort. Een van de woordvoerders, een van de toprabijnen hier in Amsterdam, hij had uh, gereageerd op, uh, op het... Hij had gezegd, meerdere malen, zegt hij, over het bezoeken van synagogen. Hij zegt: Nee, de mens moet staan ten overzien van andere mensen en dan bidden. Dat is hun ideaal en dat is hun. Blijft, zie het, net zo 2000 jaar geleden, precies hetzelfde is het nieuw. Precies hetzelfde, niet veranderd. Precies hetzelfde, ze, overal lopen ze ook met die mantels, met die. In de synagoge, en dan lopen je ze nog naar buiten om te laten zien met die, met die gebedsmandels. En willen graag eer ontvangen en zichzelf vertonen aan mensen, dan aan de schepper. En daarom natuurlijk, hij heeft die gelijk. Hij heeft die, wat hij zegt, hij zegt dat zij dragen hun, hun loon. betekent loon, het is letterlijk ook wat hij zegt. Ze ontvangen hun loon, hun loon ontvangen ze van net zo'n dode als zij, van een mens die vandaag leeft en morgen niet. Dat is wat zij ontvangen in plaats van het eeuwige leven. Zes Kiet dit paleel, bo, de volgende regel, vachedracha, uzagordalatacha. Batcha. Weet Paleel, eta viha asher basater. Wa viha haro. E. De volgende regel. Banistarim, hu. Ik ma leggen. Kijk nou wat Yeshua zegt, en niemand doet dat. Kijk nou wat Yeshua zegt, en de aanhangers van het christendom doen alles behalve dat. Ja, en laat staan de anderen, die, die, die huichelaars die, die van zijn volk, van het Joodse volk. Natuurlijk, ze weten niet anders. En ze willen niet anders. Maar wie wel uh, Yeshua gelooft in Yeshua. Die moet doen als Yeshua zegt. Duidelijk. En niet alleen maar ik geloof in Yeshua, maar dan komen naar de kerk en dan uh, staan daar in de plechtige uh, ceremonie en daar allemaal uh, uh, zichzelf vertonen, welke om welke welke op welke, welke manier dan ook. Kijk nou wat die zegt ons. En goed opletten, wat is, dat is hier zit de kern van hoe de mens moet bidden. Dat het zinvol wordt, want als een mens gaat naar de kerk is het net zoals een eten van een koekje. Na de, na de dienst is alles weer voorbij. En weer, weer hongerig wordt, wordt hij. Alleen is even min als, uh, als het helpt om te gaan naar de synagoge. Maar wat Yeshua zegt, helpt. Want hel het helpen betekent dat de Vader in de hemel hoort en, niet, en ziet. En niet, en niet de mensen, niet iets wat een, zwarte, een andere zwarte doos dat ziet. Toekijkt hoe je dat doet. Zes. Kijk wat hij zegt ons. Bijzonder, bijzonder belangrijk om te mediteren over deze kwestie wat hij Shoah zegt in een klein zinnetje. Wat is dit Maar jij, wanneer jij zou bidden, bo de volgende regel. Bechadra ha. Ga naar jouw kamertje. U ze gordelet echabat Let op. En doe dicht achter je aan. Weet paleel elaviga. En bid tot je vader, Basater, die in het verborgen is. De vader kan je niet vinden, goed opletten, kan je nergens vinden, in geen kerk, in geen tempel, in geen synagoge, kan je vinden de vader. De vader is altijd in het verborgene. Dus als een mens in zichzelf het verborgene aanspreekt, vanaf het verborgene kan je het verborgene zien. En niet van het hele iets wat zichtbaar is, kan men uh, de, de vader komen te zien. ga? en jouw vader... Haro-eben is bij mistarim die uh, in het verborgene geheimen, in het verborgene ziet, hoe, en dan tussen hakjes, uh, wat staat bagiloei, betekent in het, uh, in het onthulde. Ik zou dat wegschrappen, wat er tussen de hakjes staat, in het onthulde. Ik die zal je dan... Uh, Uh, jou geven, ja, je zal jou belonen, kan je ook zeggen. Dus de Vader, en Martus haakjes staat in het pageloei, in het openbare. Maar ik, ik, ik, ik wil je vragen om dat weg te strepen. 7. Waarom? Want de vader geeft ook niet in het openbare. Dat is, uh, daarom heeft hij dat tussen hakjes gezet, gezegd, voor iemand die dan toch wel een beetje geschäft zou willen doen met Hashem. Want ook de vader zal ook geven in het verborgen aan de mens. 7. Over het, palel, over het palel chem. Ei. Eh uh, Tefat p, p rim, de volgende regel bilwafgem bilavam, barov divareinu nishame. Elk woord wat hij zegt, dat is de weg naar het ervaren en in te diepen in het eeuwige leven. Dat is alles wat uh, de mens kan, het hoogste waar de mens kan naar verlangen. Over het palach lechem en wanneer jullie bidden, al te to kaguim, doe niet als uh, Doe geen leeg gepraat. Zoals goyim, zoals de uh, volkeren of de heidenen, volkeren dat doen. Aomriim die zeggen, belof die zeggen, die zeggen in hun hart, beroof die wareno, door veelheid van onze woorden zullen wij verhoord worden. Dat is, ja, dat is dan denken ze, hoe meer ik woorden zeg, des te meer word ik verhoord, of des sneller word ik verhoord. Dus niet doen, zie je niet veel, niet met vele bewoordingen. Acht. Wat hem? Altidamu? Lahem. Kjodea avichem de volgende regel kooltsarkem, baterem tishalumi men. Kijk wat hij zegt toen. Zwaarder maar juli, alti damulachem leek wees niet gelijk aan hen. Hij niet op hen leiken. Kjadoa avichem want jodea want juli vader weet. Kol kem, al juli noden, tishalumi tishalumim for that way, for that juli, for that juli hem frache. See that? At the father is at licht. The father and the mens is kli. The father at licht is altijd voor is altijd hetzelfde. In alle werelden. Dus, het licht, dat penetreert de hele schepping. Natuurlijk ziet, merkt, alle beperkingen die er zijn, alle tekort, tekorten die er zijn in elke kli, in elke ontvanger. Moet je daarover schreeuwen? Nee, alleen de opwekking moet wel van beneden komen. Opwekking van beneden. 9. Lachen. kotit palalu avi. Wat palalu? Avinu. shabashamaim. Yed kadesh. De volgende regel, Shmecha. Kijk, hij geeft ons uh, de manier waarop de mens moet doen. Lachen Kot, dit paludarum, zo so bid. Zo so zal je bidden. Avinu bashamai, onze vader die in de hemel is. Jit kadesh, Shmecha. Mogen uw naam geheeligd worden? Jeen. Zie altijd eerst prijzen. Het hogere. Waarom? Dan ga je onthecht jezelf van, jou, van jouw tekorten. betekent als je prijst. Hashem betekent dat je gaat over naar de rechterlijn. In de rechterlijn. Wy tavo, tien wy tavo malgutecha, jee kasherba shamaem gambaritz. Tavo malgutecha, laat jou koningrijk komen. Jee aserit sonha, moge jou wil gedaan worden. Kasher <tanker> bashamayim Kambar, so zo als in de hemel, so zo ook op de aarde. Elf. Het lechem De volgende regel. Het hukeinu ten lanu Het et Het legem. Het et Het legem. Het lechem brood. Oké, brood dat ons toekomt. Onze portie brood. Het strikt noodzakelijke eigenlijk. Ten lano hajom. geef ons vandaag. Twaalf. O machau lano Kasher machainu gam anachnu. De volgende regel lechayaveinu om Gailano en vergeef ons al Chowoteinu onze zonde. Ka Sherma Chayano, kijk nou hoe zegt hij dat? Hoe, hoe maakt hij dat? Hoe verbindt hij dat? Zoals wij vergeven ook euh, zoals ook wij vergeven aan hen die uh, ons schulden, schuldig zijn. Dus wij hebben schuld voor, voor jou, voor jou, vader, ja, door de zondigen. En wij, ver, wij vragen jou om vergeving, zoals ook wij vergeven. Als wij zelf niet vergeven, dan kunnen we niet geen vergeving ontvangen. Zie je dat? Hoeveel vaak valt het werken aan elk voorschrift van het Koninkrijk der Hemel. Dertien. Waai tewee no ledei ni saion. Ki im tegaltsenu minara. Tussen hakjes. kilacha lacha hamam de volgende regel vaak vooravatiferent leo la mei, o la mim, amen. Dertien, we wie jij nu en breng ons niet ledenisajon tot uh, beproeving. Eigenlijk tot een test. Die im te maar Bevrijd ons van het kwade, het kwade. En tussen haakjes geef je dan weer aan het einde ook, uh, geef je ook ons, hoe heet het, een soort hulde tussendoor. Kilachama blacha, want aan jou is het koninkrijk, wagwura en de kracht, de volgende regel, wat je verhet, zie je, en de pracht. Leolame, olameen, voor altijd. Amen. Zie wat hij zegt ons? Wat betekent dat? Nu weten we het sferot? Wat betekent? Want aan jou is Amamlacha, het koningtrek. Dus Dat, koning dat is mal goed. En aan jou is het Is ook aan de linkerkant. Alleen aan de linkerkant. Mal, mal, mal goed. is niet aan de linkerkant. maar mal goed is wel uh, put uit de linkerkant. Gvura. <laughs> and if For all Amen. Fertin Ki im. Timchalu. Livne adam. The reichel <speaking> in the rachel. <heart> Alchatotam. Alchatotam. Imchal gam lachem avichem shabashamayim. Take now the forward. En dat is bijzonder belangrijk om dat, om zeer diep in te luisteren naar wat Yeshua zegt en doet. 14 Achter al die woorden zitten de krachten, die ook op de boom des levens kan men dat terugvinden. 14 Die im Tim want indien jullie zullen de mensen. Vergeven. Hij gaat tot aan hun. Vergrepen of hun. Zonden. Je gaat hem dan ook jullie vader die in, hemel, die in de hemel is. Zal het jullie vergeven. Kijk, erg eenvoudig het zit. Ja, kijk. Als je doet, als, het heet middag, leg middag, eigenschap tegen eigenschap. Als de mens hier, het is net als een echo. Als de mens, hoe de mens zichzelf opstelt, op dezelfde manier direct, uh, stelt zich ook de vader die in de hemel. Want het is allemaal over overeenkomst naar eigenschap. Als de mens vergeeft de zonde van de ander, betekent dat de mens... Kiest voor het geven. En daarom direct ontvangt je dan uh, het gevoel, waarneming van de schepper, direct ontvangt je in zijn klie, ontvang je dan de schepper. 15 We im lotim halu livne Adam de volgende regel gamma wie Loim, loeim mchael kijk wat die ons eenvoudig zegt en wie im en indien jullie de mensen niet zult vergeven de volgende regel gamma wie hem ook jullie vader zal niet, zal jullie zonden niet vergeven eenvoudig Eenvoudiger kan niet. Dat ik helder. Je hoeft niet denken van, ah, ik moet naar die sfera, naar die andere sfera, ik moet dit, ik moet dat. Dat heb Je hoeft niets te doen. Je moet alleen maar leren, maar toepassen moet je dat doen, van binnen steeds vergeven. Dat betekent, elk moment proberen dat te doen. Op je werk, buiten, waar dan ook. Doe je dat niet, dan weet je direct dat precies hetzelfde wordt met jou omgegaan. Zestien. Of een val. Paus.